Kasper Meijer met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval op Ganyunis in Gaza zijn negen van de tien kinderen van één arts en echtpaar gedood. De slachtoffers zijn tussen de zeven maanden en twaalf jaar oud. De vader is zwaar gewond en de toestand van het elfjarige kind dat het als enige overleefde is kritiek. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht tegen een aantal verdachten in een nabijgelegen gebouw. In Hattem in Gelderland is afgelopen nacht een voetganger doodgereden. De automobilist reed na het ongeluk door. Het slachtoffer werd zwaar gewond op straat gevonden... en is naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. Er zijn twee verdachten opgepakt... maar het is nog onduidelijk of een van hen de bestuurder is. De politie laat weten dat er nog naar zeker één verdachte wordt gezocht. Suriname kiest vandaag een nieuw parlement. Belangrijke thema's zijn de toegenomen armoede... en de grote problemen in de gezondheidszorg en het onderwijs. Volgens opiniepeilingen maken de VHP van president Santokki... en de NDP, de partij van de overleden oud-president Boutersen... kans om de grootste te worden. Boutersens opvolger bij de NDP is de 71-jarige Jenny Simons... oud-arts en voormalig voorzitter van het parlement. Ze kan mogelijk de eerste vrouwelijke president van Suriname worden. In Noord-Korea zijn drie mensen opgepakt vanwege de mislukte te waterlating van een marineschip eerder deze week. Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia gaat het om de hoofdingenieur van de scheepswerf, het hoofd van de bouwafdeling en iemand van de administratie. Het 5000 ton wegende oorlogsschip had woensdag zijwaarts in het water moeten glijden, maar dat ging mis. Het schip kapzeiste en bleef deels op de kade liggen. Het weer, de dag begint grijs met op veel plekken regen. In de loop van de ochtend trekt de meeste regen weg naar het oosten. Af en toe breekt ook de zon door. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen wordt het weer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A9. Alkmaar richting Diemen. Voor afrit AMC is de vertraging 10 minuten. En tot zover de de B verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 40 van burgerlijke ongehoorzaamheid. Vrije seks. De eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis David, Lou Bandy, De Jantjes, Willy Alberti, Willem Zonneveld en Anneke Grunelow. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoer uit Zandvoort. Gewoon voorplaten van schellak en vinyl. draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tantes tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar.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 En zonder te gillen, doe wat je het liefste doet. Ja, zuster, nee, zuster, dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster. Eens waren wij de schrik ter zeeën, weet je dat nog, oudje? Elk vijand snijden wij in twee. Weet je dat nog oudje? Zo handig als jij ze de kling overjoeg. We hadden gewoonweg geen klingen genoeg. Weet je dat nog oudje? Wat schrok de vijand zich het mikmak. Weet je dat nog oudje? Als jij hun schuit dan in de fik stak, weet je dat nog, oudje? Wat zweefden ze mooi tegelijk naar omhoog. Wanneer er een vonkje in hun kruidvaartje vloog, weet je dat nog, oudje? Wat heb jij dikwijls aan je degen? Weet je dat nog, oudje? Zo'n koopvaardijkaptein geregen, weet je dat nog oudje? Ik dacht vaak aan mijn kleutertijd als ik jou zo zag. Je deed niks als rijgen, de godganse dag, weet je nog wel oudje? Jij liet gevangenen vaak baaien, weet je dat nog oudje? zo'n haakje en als aas voor haaien Weet je nog wel, oudje Soms keek je zo droef Want de cel was weer leeg En jij had zo de pest aan het vissen met deeg Weet je dat nog, oudje Wij dreven hongerig op een vlotje Weet je dat nog, oudje wij kloven op ons laatste botje, weet je dat nog, oudje? We maakten een gok, en wie het lot ons dan wees, die kwam op het menu, onder het opschrift koud vlees. Ha, weet je dat nog, oudje? Het lot wees Dirk, zo'n stille grijzaard, Weet je nog wel, oudje? Hij schreef zijn naam zelf toch op de spijskaart. Weet je dat nog, oudje? Wat hield hij zich taai? Ik kreeg kramp in mijn kaak. Ja, Dirk was een kerel met heel weinig smaak. Weet je dat nog, oudje? Nou is het uit met zeeën schoon te vegen. Weet je dat wel, oudje? De mot zit nou in onze degen. Weet je dat wel, oudje? En als we die trekken, dan heeft niemand meer vrees. Wij trekken geen degen meer, niks hoor. Drees, ga mee, dan drinken we samen nog een oudje.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 En hij zegt, dit is een nieuwere versie, een iets andere versie, die ken je niet. Je moet hem draaien. Het was Jaap Molenaar met uh, een piratenliedje, oftewel, uh, weet je nog wel oudje. Zie je hem zantwoord? De eerstvolgende plaat die we voor u kunt draaien is een reisje langs de Rijn. Is een lied uit 1906 van Louis Davids uitgevoerd uh, met zijn zusjes Rika Davids. De muziek, kom, muziekcompositie is een komst voor het nummer van... Uh, dat is ein Berliner Luft. Een Berliner dat gekocht werd op een uh, buitenlandse liedjesbeurs. Het nummer verhaalt van iemand die een geldprijs in de loterij gewonnen heeft... en daarmee vrienden en familie trakteert... op een cruise -tocht over de Rijn naar Duitsland. Het refrein kenmerkt zich door op iedere regel terugkerende repotito. En uh, hij is door heel veel artiesten gezongen... en uh, ik vind hem toch wel qua kwaliteit toch wel de mooiste versie uit 1969...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 Reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn S'avonds in de manen Schijn, schijn, schijn. Nee. Een lekker potje, vier, vier, vier, Aan de sfeer, sfeer, sfeer Of drie, vier, vier, vier Zo reis je met een nieuw wetse schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit, juist. Die is zo deftig, die is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de rij Weer. Het eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek Als een jong Peulen Om Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk Zong gromme teut Bootsplank was pistocheun Ligt je zaar, welk gevaar Riep, houd op, ik word zomaar Oeh, ja Vier, vier, aardig zwier, zwier, zwier Op de rivier, vier, vier, zo reis je net En niet meer met de schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit, juit Is zo deftig, is zo fijn, fijn, fijn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 reeds had grootvader menige keer Aan de klok zijn geheimen verteld Haar slingers steeds volgend Al heen en alweer Werd het lief en het leed haar vermeld Rustig, tikte ze voort Door geen enkel ding gestoord Dit zijn negentig jaren lang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 En ze tikte maar altijd door. Tikke tak, tik tak. Altijd maar dag en nacht. Tikke tak, tik tak. Maar eens. toen was het met haar gedaan. Toen vrouw. zal zijn zolang zingt er cowboy in Texas Wanneer neer daar. Zingende zwervers met Cowboy. En daarvoor hoorde u Max van Praag met Grootvaders Klok. En de volgende plaat is Ploem Ploem Jenka Is een Nederlands gezongen versie van Treadops Dops. Van het nummer Letkis, Een internationale Finse hit uit 1965. En met het nummer deed ze mee aan het Nationaal Songfestival van 1965 was dat. Het lied eindigde als derde. Achter inzendingen van Connie van der Bos. winnares met Het is genoeg. En Ronnie Tober met Geweldig. En u hoort hem nu. Andrea Dops met de ploem ploem, Jenka. Ploem, ploem, zo gaan de gitaren. Zoem, zoem, zo gaan alle staren. roem roem, roem. Zo gaat het rond en mijn hart dat gaat van je romp, bomp, bom. Het is haast een liedje zonder woorden. Ploem, ploem en een paar akkoorden. Want ik ben nu al een poos van verliefdheid sprakeloos, ja. Kun je ook verwachten, Ik slaap al vele nachten niet zo best? Jij bent steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dansorkest. plom, ploem, ploem. Net als de gitaren: zoom, zoom. Net als alle staren: roem, roem, roem, zo gaat het rond. Maar je kijkt naar mij niet om. Zo gaat het om en mijn hart dat gaat van je rond Bom, bom, het is haast een liedje zonder woorden Ploem, ploem en mijn paar woorden, Want ik ben nu al een vols van verliefdheid sprakeloos Ja, wat kun je ook verwachten Ik slaap al vele nachten niet zo best Jij bent steeds in mijn gedachten En dan lijkt mijn hartje wel een dansorkest Bom, ploem, ploem Net als de gitaren, zoem, zoem Net als alles alle staren, roem, roem, roem Zoals het trom, maar je kijkt naar mij niet om is ik maar ploem, ploem, waarom? Parijs ligt aan de scène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 en bol ligt aan de rein. maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine. La, la, la, la, la, la, la.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 Geef mij de vodka, Anushka, en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka, Anushka, en kijk niet zo hard. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dat kind dat. Uit mijn best op doen en jij zet mij op noodrans en maar in die flat zit nog een heleboel Hoe kun je het ooit bedenken, mij te weigeren en te schenken heb je dan werkelijk geen gevoel? Oh, geef mij de vodka Anushka, en laat ons allein De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein Geef mij de vodka Anushka, want weiger je mij Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij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 Zelf, de nette man. Geef mij de vodka aan en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij, maar jij bent hier mijn. Geef mij de vodka aan en kijk niet zo vaak. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dag in dag uit mijn bester doen. En jij zet mij op noordranson. Maar in die fles zit nog een hele bol. Hoe kun je het ooit bedenken, mij te weigeren in te schenken? Heb je dan werkelijk in? geef mij de Wodka Anuschka, en laat ons allein. De Wodka begrijpt mij, mijn Jij bent gemein. Geef mij de Wodka Anuschka, van weige gemein. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan Jij. jij zit mij op want zo maar in die fles zit nog een hele boot. kun je het ooit bedenken? Meite te weigeren in te schenken heb je, dan werkelijk een gevoel. Geef mij de vodka, Anuschka, en laat ons allein. De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka, Anuschka, want weiger je mij, dan ga ik naar Igor die heeft nog meer dan.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 Geef mij de Wodka Anouska, en de u Medley van de Spelbrekers. En de volgende artiest is Antoon, roepnaam Tom Manders... geboren in Den Haag op 23 oktober 1921... en overleden in Utrecht op 26 februari 1972... was de Nederlandse tekenaar komiek en Cabaretier... en in de laatste functie werd hij met name bekend als Doris. Nou, elke week proberen we wel het nummer van deze man te draaien. En vanavond is het Doris met Als ik wist dat je zou komen. Is Doris thuis? bij duurt meneer Kostein, kom boven! Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja ja. door. hoe is het ermee? Goed meneer Kostein, goed, maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo over was komt Hoe Moet dat zo? Nou, kijk eens hier. Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd Een kopje thee gezet en de visite afgezicht. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld Dan had ik de zorgen voor een koekje bij de thee En mijn piepjes kunnen schillen als je bleef voor het diner Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd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 Dan had ik de loper uitgelegd. Zeg meneer Korstein, als ik even vragen mag, waarom uh, kwam je eigenlijk op visite? Uh, wel, de bedoeling was dat ik met jou een gamme woonplaats zou maken. Oh, nou dat is bij deze dan gebeurde. Maar uh, toch, als ik wist dat je zou komen. Ja, uh, ja dat weet ik nou wel. Uh, dan wel. Dan had ik met de loper uitgelegd. Kom terug, jonge lief, kom terug. Kom toch vlug, Hart het lief, kom toch vlug. Zonder jou voel ik mij zo alleen. Is het net of het zonlicht verdween? Als ik stap ben Jonge lief, kom terug. Kom toch vlug. harte dief, kom toch vlug. Waarom zijn we er? zonlicht verdween. Als ik stap voor op straat Is het net of jij daar gaat En dan hoor ik in gedachten in jou Hallo Hele zachte schemerlicht Zie vaak jouw lief gezicht En dan mis ik, ja dan mis ik jou toch zo Kom terug, jonge lief Kom terug Kom toch vlug de dief komt toch vlug. Als ik stap een oor op straat, is het net of jij daar gaat.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 U luistert naar zandvoerder, zandvoerder, met Mario Zandvoort. Kom lieve kleine met, kom dans met mij. Geef me je kleine handjes allebei. Ik ben zo trots op mijn kleine vrouw... wanneer ik jou in mijn arm... 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, la, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, sassa. Geloof me, ik dans het liefst met jou. Omdat ik zoveel, ja, zoveel van je hou.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 Ja, zoveel, ja, zoveel van je hand. Ja, dat waren Teddy en Henk Scholten met Kom, Lieve Kleine Meid. En daarvoor horen u de Limburgse zusjes. De Limburgse zusjes met Kom terug. CFM Zandvoort. De volgende artiest is uh, Eddie Becker, geboren als Eddie Beuker. Hij is geboren op 11 april 1947 een Nederlandse disc jockey, radio- en televisiepresentator en zanger. En hij wilde eigenlijk altijd al muzikant worden. En na zijn middelbare schoolopleiding werd hij zanger en gitarist bij de band The Explosions. Een paar jaar later werd hij als invaller, bassist en zanger bij Willie His Giants. En zijn muzikale carrière werd echter niet wat het was eh, wat hij verwachtte. Daarom besloot hij disc jockey te worden. Hij deed ervaring op bij Varus Pop Show en in 1966 werd er de opvolger van Veronica's nieuwslezer Herman Sisse. En u hoort hem nu Eddie Becker met Telecidad, de rollen van de stad. Zij kan het niet laten, altijd hoort te praten. Zij stort met haar man, mooie praatjes rond. Ze kletsen.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 Kleine grietje uit de polder, kind van lage land Blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand Kleine grietje uit de polder, zeg me nu eens schoon Als het korenrijp is, word je dan een vrouw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 I'm <laughs> En geen auto op de weg. Want die had je toen nog.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 Ah, dat was muziek van Wim Zonneveld. Samen met Leen Jongenwaard met In een rijtuigje. En daarvoor hoorde je Christiani met Greetje uit de polder. En ik weet niet of u het nog kent. De serie Het schaap met de vijf poten. Een Nederlandse komische televisieserie uitgezonden toen de tijd op de k met in de hoofdrollen Adelle Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongewaard. En uh, daar zijn een heleboel liedjes net voortgekomen. Ik heb er één voor u uitgekozen. U hoort u Piet, Adelle en Leen met Het zal je kind maar wezen. Jeugd van Nederland, denk nou niet dat jullie lekkertjes bent. Als je je eigen in de spiegel ziet, dan moet je toch erkennen. Het zal je kind maar wezen. Ja, ja, ja, ja.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 Zijn de sekste boes. je doet maar wat je wenst met ik vind zo'n je door kijk plus een zegen voor de mensheid maar zal je kind maar wezen je je je je het zal je kind maar wezen je je je je het zal je kind maar wezen je yeah, je yeah, yeah, yeah. het zal je kind maar wezen je je je je yeah, yeah, yeah, yeah. Zolang er leven is, is er ook. Endo. doop. Marihuana kan geen kwaad, beweren de heren doktoren. Een beetle die aan de hasjis gaat, is huis nog niet verloren. Nee, het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Zijn, dat zullen ze weten. Zo kent ik ook een kunstenaar met haar tot op zijn schouders. Hij is al 45 jaar en hij leeft nog van zijn ouders. Het zal je kind maar wezen. Ja, ja, ja, ja. Het zal je kind maar wezen. Ja, ja, ja, ja. Het zal je. Het hoorde alles mag vandaag de dag Ik zie wel eens foto's in de lach, en denk dan bij mijn eigen Hoe durft een mens vandaag de dag, nog kinderen te krijgen, nee? Yes. Het zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah Het zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah Het zal je kind maar wezen zal je het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 Hard als een steen, Mari, er is er niet één. Mari met een hart zo hard. Jouw hart is zo hard als een steen. Marie, er is er niet één. Marie met een hart zo hard. Een ezel stoot zich vast die tweemaal aan dezelfde steen. Maar aan het steen het hart van jou de een man zit rond en blauw. Jouw hart is zo hard als een steen. Mari, het is er niet één. met een hart zo hard.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 En daarvoor hoorden jullie natuurlijk Piet, Adel en Leem, dat zal je kind maar wezen. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort, uiteraard, als u het programma gemist heeft. Iedere zaterdag, ja, iedere zaak moest even denken. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En er iedere, zaterdag of, of iedere zondagochtend moet ik zeggen... iedere zondagochtend tussen 9 en 10... Uh, hoort u een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zometeen heel veel plezier met uh, CFM Jazz. En ik laat u achter met het Land van Maas en Waal. Natuurlijk een nummer van Boudewij de Groot op de tekst van uh, Leinhard Neig... dat begin uh, 1967 op uh, single verscheen. Het is een van uh, de grootste bekendste nummers... en het enige dat de eerste plaats haalde in de Nederlandse top 40. U hoort hem nu wij een Groot met het land van Maas en Waal. En ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Ik wens u nog een hele fijne zondag en misschien tot een andere keer. Tot ziens! Onder de groene hemel, in de blauwe zon... speelt het blik harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos. De lange stoeten bergen is van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal... Daar de hoge bergen ligt het land van Maas en Gaal. Ik loop gearmd met een kater voorop. Daar twee konijnen met een trechter op de kop. En dan de grote snoes aan die lekker blazen. heen. Wanneer je sput, dan sneeuwt het op de Egmondse abdij. Rijke meisje, mijn koperen hand, dan komen er twee moren met hun slepen in de hand. Dan blaast er de fanfaren ter ere van de straat, die trouwt met de vinger, moet ze houden van elkaar. En onder de purperen hemel, in de bruine zon, speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton.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 wat mijn mond niet zeggen kan zeggen een tulpen uit Amsterdam La la la la la la la la La la la Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5